duister, Jezus waarheid die overwint. U bent een bron van licht die in ons ligt. Staan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U want van de dat droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop levend in Ganze pijn, nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoofd, leven te zien. Het volgende lied is het kinderlied en het is Kom aan boord en nou is dat toevallig mijn lievelingslied, maar misschien ook wel van de kinderen, het zou zomaar kunnen. Voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort. Is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde. Pak die uitgestoken hand. Voor het meisje dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehad. Is er altijd nog die ene en die roept, kom maar aan boord.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 Ik vind het normaal gesproken niet leuk om te stoppen met zingen. Um, maar nu moet het even, want de kinderen mogen naar hun eigen programma. We hebben er vandaag uh, drie, volgens mij. Uh, twee. <laughs> um, de Kruimels. Als je van 0 tot 3 uh, jaar bent, dan mag je mee met uh, Karin, Ivanka uh, en Jente. En ik heb gehoord nog een bijzondere assistent. Uh, Nio doet mee vandaag met de Kruimels. Superleuk. Ehm... Um, wil eens even gaan staan, want dan weet je met, met, met wie je mee moet. Kijk. Helemaal goed. En de Veenhard Kids. Zit je in groep 1 tot 4? Dan mag je mee met Gerike, Denise en Rianne. Wil je ook even gaan staan? Kijk. Helemaal goed. Dan is het tijd om of jullie om te gaan. Heel veel plezier. Zingen. En uh, dat is het lied uh, Meer dan Rijkdom. En dat zingen we twee keer in zijn geheel. Meer dan, dan rijkdom.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 De door een steen, nu zich af verworpen en alleen als een roos geplakt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij meer dan ooit.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 Meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde, Heer. Verborgen daar door een steen, nu zich gaf, verworpen en alleen als een roos geplukt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij. Ik mag met jullie uit de Bijbel lezen. Een stuk uit 2 Timotheus. Als het goed komt, ja, komt ook de beamer staan, dus jullie kunnen meelezen. Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen aan, van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst uh, is, laat zich niet afleiden door het leven erbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd. De Heer zal, er voor je, zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Houd Jezus Christus in gedachten uit het nageslacht van David die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, omdat ook zij in Christus Jezus gered worden en de eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij hem trouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. Ja nou dankjewel, tof dat je deze rol op je wil nemen voor vanmorgen. Mensen, het jaarthema van onze gemeente is goed nieuws. En um, hoe zorg je er nou voor dat dat goede nieuws uh, niet alleen maar een, uh, een weetje is, niet alleen maar wat warmte is waar je je zondagochtend in komt koesteren, maar hoe zorg je nou dat, dat het kloppend hart van jouw leven wordt, dat wat je drijft. Als ik met mensen praat over geloof, dan merk ik dat mensen ernaar verlangen om niet een klein beetje te geloven, maar om vol overgave te geloven. Hoe doe je dat? En wat heb je daarvoor nodig? En die echte verbondenheid waar wij naar verlangen, dat echt dicht bij Jezus zijn en dicht bij elkaar zijn. Wat heb je daarvoor nodig? En als jij misschien um, veel meer in een periode van twijfel zit en, en, en op zoek bent... Hoe breek je daar doorheen? Hoe zorg je dat het vuur weer oplaait? En als jij iemand bent die eigenlijk nog veel meer op zoek is. Misschien hier af en toe eens binnenkomt. Best geïnteresseerd is in het christelijk geloof. Maar tegelijkertijd ook die spanning groeit tussen verlangen en allerlei weerstanden die oppoppen. Hoe breek je daar doorheen? En hoe zet je die, die stap helemaal naar Jezus toe? Hoe vreemd het ook is, het gekke antwoord, een van de gekke antwoorden die de Bijbel daarop geeft, die vooral Jezus zelf daarop geeft, is lijden. Lijden om je geloof. Pas in het lijden om ons geloof wordt een mens helemaal discipel. En hoe je hier vanmorgen ook zit. Of je hier zit vol verlangen, vol twijfel of, of op zoek. Jij krijgt vanmorgen de, de, zowel de scherpte als de vreugde van die oproep te voelen. En als je je ervoor openzet, voor die vreemde boodschap van vanmorgen, dan kan dat ook in jouw leven leiden tot een doorbraak naar meer kracht, naar meer zekerheid en naar meer verbondenheid. Het gaat vanmorgen dus over lijden om ons geloof. In de eerste plaats realiseer ik me dat voor moderne Nederlanders dit gelijk weerstand oproept. Weet je, wij vinden religie allemaal prima, maar lijden om het geloof, dat komt toch al heel gauw in de sfeer van martelaarschap, zelfmoordterrorisme, radicalisering. Weet je, wow, gaat dit niet over de rand van wat we nog willen met religie? Aan de andere kant, als jij uit een uh, christelijke wereld komt... dan ken jij het hele fenomeen lijden om je geloof... waarschijnlijk vooral als iets van mensen heel ver weg. Waar je in blaadjes over leest, uh, wat je raakt... en waar wij met z'n allen ook heel veel aan willen doen. En daar willen we kaartjes naar sturen, daar willen we voor bidden... daar willen we geld aan geven. En oh jongens, we kunnen zoveel leren van hun geloof en hun volharding. Maar daarmee blijft het ook iets van heel ver weg... Niet iets van onszelf. Het goede nieuws is in de Bijbel voortdurend verbonden met lijden. En je kan dat niet op afstand houden of ervoor wegdraaien... zonder het goede nieuws van zijn kracht te beroven. En Nederland hoort niet thuis op de ranglijst christenvervolgen... en ik ben er helemaal van bewust, niemand van jullie krijgt er problemen mee... dat je hier vanmorgen aanwezig was... En toch krijgt het lijden om het geloof in, in elke cultuur en in elke tijd zijn eigen vorm. Ook in die van ons. En hoe dan? Voordat we daar heel concreet op ingaan, laten we eerst eens met elkaar nadenken over uh, wat Paulus nou precies tegen Timotheus zegt. En wat christelijk lijden om het geloof inhoudt. En hoe het anders is dan wat wij in de wereld om ons heen heel vaak zien. Kijk, als Paulus, als Paulus deze brief aan Timotheus schrijft en zegt tegen Theotius: deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus, dan is dat niet uh, een moment dat Paulus makkelijk praat heeft. Je moet je voorstellen, die brief 2 Timotheus is de laatste wat we van Paulus hebben. Hij heeft deze brief geschreven als een afscheidsbrief uit de dodencel. Even verder in de brief zegt hij, binnenkort wordt mijn bloed uitgegoten. Dus het is niet het moment dat hij makkelijk praten heeft. En tegelijkertijd, die brief van 2 Timotheus, dat is niet een, een hele moedeloze brief. Het is ook niet een hele boze brief. Het is niet een verdrietige brief. Het is een brief vol kracht, vol hoop, vol geloof, vol vertrouwen, die overstroomt van liefde. En om Paulus goed te begrijpen, moet je achter Paulus als eerste terug naar Jezus zelf. Want helemaal in het hart van het christelijk geloof staat een martelaar die tegen ons zegt, neem je kruis op en volg mij. En als je die Jezus volgt, dan zie je in de eerste plaats niet een, een felle, geradicaliseerde, harde man. Maar je ziet een man die overstroomt van liefde en bewogenheid voor de mensen om hem heen. Je ziet in Jezus ook niet een man die voortdurend bezig is om, om mensen om zich heen te verzamelen voor geweld. Die voortdurend bezig is om, om met macht en met weet ik wat. Je ziet een man die zijn eigen weg gaat. Die zijn eigen keuzes maakt. Maar ook aanvaardt wat er op zijn pad komt. Je ziet niet een man die voortdurend anderen ronselt om te leiden terwijl hij zelf buiten beeld blijft. Nee. Voordat Jezus jou vraagt om te lijden voor hem, heeft hij geleden voor jou. Voordat hij aan jou vraagt om martelaar te worden in zijn zaak, is hij martelaar geworden in jouw zaak. En als Jezus uiteindelijk zijn leven geeft, dan is hij zelf de enige die kapot gaat. Het wordt een moment van vernietiging voor hem, maar een moment van genezing voor al die andere mensen. En rond die persoon... rond die Jezus... ontstaat een vorm van martelaarschap... dat anders is... dan wat wij in de wereld om ons heen zien. Het is een vorm van martelaarschap... wat niet wordt gezocht... maar aanvaard op het moment dat het op je pad komt. Het is niet gericht op vernietiging... maar op genezing. Het, het komt niet op uit haat maar wordt geboren uit liefde. Dat is waar Paulus Timotheus toe oproept. Als Paulus zijn laatste brief schrijft, dan zegt hij niet... Timotheus, jij moet ook martelaar worden voor ons geloof. Het is ook geen brief waarin hij zegt... Timotheus, wreek mijn dood. Nee. Paulus zegt, dit is de liefde van Jezus. En Timotheus, als jij ooit in dezelfde plek komt als ik... Deel dan in het lijden van Christus Jezus, zoals een goed soldaat dat doet. Als het op je pad komt, loop er niet voor weg, maar neem het kruis op je. En eigenlijk is het niet als het op je pad komt, maar wanneer het op je pad komt. En Paulus onderstreept dat met drie beelden. Het beeld van de soldaat, het beeld van de atleet en het beeld van de boer. En al die beelden hebben twee dingen. Aan de ene kant is het een urgente oproep, een dringende oproep om te delen in het lijden. Dat is een wezenlijk onderdeel van het goede nieuws van Jezus. De weg die Jezus wijst is de weg van de andere wang keren, Van kwetsbaar zijn. Het is de weg van de laatste die de eerste worden. Het is de weg van de voetwassing. Het is het weg waarin je de tweede mijl met die ander meegaat. Het is de weg van de zachtmoedigheid en de barmhartigheid en het lijden dat naar het geluk voert. En aan de andere kant, al die beelden laten zien, dat juist in dat lijden, word je discipel. In dat lijden, ga je ontvangen. Als jij leeft voor dat goede nieuws, en dat goede nieuws deelt, in woorden, in daden, niemand ontvangt dan meer. Niemand proeft meer, hoe goed dat goede nieuws is. ...dan jij. En de, en de echte verbondenheid... ...die ontstaat niet in een veilige sfeer... ...rond de koffietafel of met een biertje in je hand. Het beeld van soldaat roept het op. Als jij met veteranen praat... ...die echt gevochten hebben, waar dat ook is... ...als ze iets vertellen over hun periode in dienst... ...dan is dat dat er zo'n enorme hechte kameraadschap was. Zo'n verbondenheid in de loopgraven. En die verbondenheid kan je nergens in vredestijd meer terugvinden. Dat werkt ook zo met de verbondenheid met Jezus en de verbondenheid met elkaar. Echte verbondenheid ontstaat onderweg als je schouder aan schouder staat, als er lijden op je pad komt. En juist in het lijden, als het moeilijk wordt, als alle grond, als alle houvast uit je handen geslagen wordt... Dat zijn de momenten dat je niets anders hebt om aan vast te houden dan Jezus en zijn genade alleen. En sterker kan je als mens nooit worden. Dan gaat er iets groeien, iets opvlammen. En het grote wonder is dat juist dan, als je leven op zijn zwaarste is, als het lijden om het geloven echt is, dan is God nabijer dan ooit. Dat is wat alle leidende christenen samen getuigen. Dat zijn de momenten dat je God heel dichtbij ervaart. En in die weg, zo onderweg, daar word je discipel, daar groeit je geloof, daar laait het vuur weer op, daar breek je door je twijfels heen. En hoe ga je die weg? Paulus laat het in het stukje heel mooi zien. Weet je... Um, hier staat niet een man die het lijden aanvaardt omdat hij daarmee iets wil bewijzen. Of um, omdat, hij, um, uh, omdat dat stoerheid en dapperheid is. Paulus laat hier zien, hij heeft maar één passie. Jezus Christus en zijn Koninkrijk. Paulus heeft een heel, heel groot besef van christelijke hoop. Was het was mooi toen Marianne net begon te zinken. Toen zei ze, hoop is misschien wel de mooiste emotie in het christelijk geloof. Nou, dat, dat stroomt uit dit stukje van Paulus. Paulus zit in de dodencel. Heeft allerlei vormen van lijden meegemaakt. Maar Paulus heeft hoop. Kan door en over het lijden heen kijken. En hij zegt, uiteindelijk gaat niet het lijden, gaat niet de macht van onrecht en geld en, en geweld en, en, en vervuiling. Die machten gaan niet winnen. Maar Gods Koninkrijk, dat gaat winnen. En daar hoop ik op en daar geloof ik in. En midden in dat Koninkrijk van God staat Jezus zelf. En, en van hem hou ik. En ik deel in zijn passie en in zijn missie. En je ziet, Paulus zegt zelfs letterlijk, weet je, het maakt me ook niks meer uit wat er met mij gebeurt. Als het woord van Jezus, het goede nieuws de wereld maar doorgaat, als Gods Koninkrijk maar gebouwd wordt, dan heb ik ook toekomst. En je ziet dat, dat wat Paulus zegt, dat je in het lijden gaat groeien, dat is met hem zelf ook gebeurd. Bij hem is in het lijden zijn leven helemaal vervlochten en verbonden geraakt met Jezus. Lijden en vreugde stromen helemaal in elkaar over. Oké, okay. dan naar onszelf. Mooi verhaal van Paulus, maar wat betekent dat voor Nederland vandaag? Uh, zoals ik al zei, Nederland is niet een land wat, wat op de ranglijst christenvervolging thuis wordt, Maar lijden krijgt overal zijn eigen vorm. Ik heb twee vormen die ik met jullie wil delen, wat volgens mij vandaag concreet in wordt. In de eerste plaats onze positie als christenen in Nederland is enorm veranderd. Wij zijn van een meerderheid een minderheid geworden. Van het centrum is de kerk in de marge geduwd. Van die groep mensen die de cultuur bepaalde... zijn wij een groep mensen geworden die geroepen zijn... om een alternatieve cultuur vorm te geven in ons land. En de vraag is... Um, ben jij bereid om die nieuwe positie in te nemen? Of klampen we ons vast aan de resten... ...van het christelijk cultuurgoed. En daarbij speelt angst een grote rol. We zien de samenleving om ons heen veranderen. We zien dingen die we heel lang gekoesterd hebben... ...verloren gaan. We voelen de pijn daarvan. En we zitten op dit moment midden in een verkiezingscampagne... ...waarin dat enorm gehyped wordt. Verlies van cultuur. Verlies van van identiteit. En, en tegelijkertijd, zodra je voelt dat angst en onzekerheid een rol speelt, moet er bij jou als christen ook een belletje gaan ringen. Wat is hier aan de hand? Weet je, en je mag best treuren, omdat er ook waardevolle dingen verloren gaan, dingen die jij misschien heel lang gekoesterd hebt. Maar tegelijkertijd, het goede nieuws is de meest revolutionaire, de meest radicale boodschap die er op deze wereld te vinden is. Die valt nooit samen met een cultuur. Die zet elke cultuur op zijn kop. Zijn wij bereid, ongeacht welke kant Nederland opbeweegt, zelf de weg te gaan achter Jezus aan. En te doen wat dat van ons vraagt. Zodra, zodra christelijk zo ongeveer hetzelfde is geworden als doe normaal, is er iets heel erg mis met ons besef van het evangelie. De keuze waar christenen in Nederland voor staan is: Worden wij een van die vele belangengroepen die in Nederland rijk is? En maken we ons samen sterk? Of worden wij die groep mensen die leeft voor een ander belang dan het eigen belang en durven we kwetsbaar te zijn? Als wij het over het goede nieuws hebben, dan is dat niet een verhaal om mensen in te pakken in de warme deken van de traditie en de christelijke cultuur. Het is ook niet een mooi suikerzoekpraatje zoals Janu al begon over hè, hoe geweldig het is en geloof dit maar en je wordt rijk en gezond en al dat soort dingen. Maar we zetten mensen op de weg die Jezus wijst. Het goede nieuws, maar wel de weg, de vreemde weg achter Jezus aan. Een weg die niet makkelijk is, maar wel fantastisch. Omdat het de weg is. Heel dicht bij hem en samen met hem. Zowel het cultuurchristendom als de help and wealth gospel zijn allebei manieren om ons lijden te ontlopen. Om niet die weg te hoeven gaan, die smalle weg, achter Jezus aan. Voorbeeld. Een voorbeeld uit Meidrecht zelf... Niet zo lang geleden hadden we hier in Meidrecht een discussie... die in heel Nederland regelmatig wordt gevoerd... over um, winkelopenstelling op zondag. En allerlei kerken kwamen ook in het verweer en ik kreeg dingen voor handtekeningen en acties. En we hebben toen als Veenlaardkerk gekozen om daar niet aan mee te doen. Um, en dat hebben we niet alleen maar gedaan omdat we dachten van... ach jongens, moet je daar nou nog moeilijk over doen? Maar eigenlijk vooral omdat we in de eerste plaats... ...en naar onszelf gekeken hebben. Weet je, het is heel makkelijk om tegen andere mensen te zeggen... ...dat ze net zo moeten leven als jij... ...om jouw cultuur op te dringen. Maar als we nou heel eerlijk zijn... ...is het de bedoeling van het vierde gebod... ...dat we ons allemaal zes, weken, zes dagen per week het schompers werken... ...als de winkels op zondag maar dicht zijn. Wat zou, wat zou God bedoelen... En, en hoe geef je een alternatieve cultuur vorm? Nou, om het heel radicaal te zeggen, zouden we niet met z'n allen dan moeten zeggen, weet je, een christelijke werkweek duurt 30 uur. En alle tijd die overblijft, die stoppen wij in onze gezinnen, in de mensen om ons heen en in dit dorp. Dan wordt het goed nieuws. Dan is het een alternatieve cultuur. Dan kost het iets. Dan brengt het lijden met zich mee. Maar zowel je cultuur opdringen... als heel hard roepen, ach wat doen we moeilijk over. Dan ontloop je het lijden. We moeten steeds zoeken bij al die onderwerpen... naar die smalle weg achter Jezus aan. Dat is de eerste vorm. Welke plek en durf je die plek in te nemen die je hebt als christen in Nederland. Tweede vorm. Als het gaat om lijden om je geloof, dan is er ook die vorm dat je het lijden wat je om je heen ziet kan opzoeken. Je kan je terugtrekken binnen de vier muren van deze kerk. Je kan je terugtrekken binnen het comfort wat dit biedt, en de muziek, en de stijl, en de mensen, en het hier goed hebben samen. Of je kan naar die plekken gaan, buiten de muren van dit kerkgebouw, waar het koud is, en waar het pijn doet, en waar verdriet is, en waar het alleen is, en waar onrecht is. Kijk, wij staan als christenen, zowel vanuit onze eigen traditie, als vanuit de samenleving op dit moment onder grote druk om te kiezen voor identiteit. Dit is wie we zijn, dit is hoe het hoort. Maar Jezus wijst een andere weg. Niet identiteit, maar identificatie. Naast wie ga jij staan? Bij wie wil je horen? Laat jij je raken door het lijden dat u om je heen ziet... En het begint erbij, zien we, zien we die plekken om ons heen waar het pijn doet en waar het verdrietig is. En, en, en eenzaam en, en, en dat soort dingen. Laten we ons erdoor raken. Gaan we ernaast staan? Leiden we mee op die plekken waar geleden wordt? En heel misschien kunnen we een klein beetje helpen. Identiteit is warm. En veilig. Identificatie is moeilijk en kwetsbaar. En dat is de weg die Jezus wijst. De vraag die Paulus aan Timotheus stelt, is de vraag die vanmorgen aan jou wordt gesteld. Deel jij in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus? Of zijn er allerlei momenten dat je hem verloogt? En laat die vraag maar in volle omvang en volle schermte binnenkomen. Dit schudt je wakker. Dit haalt je uit je comfortzone. Laat dat maar gebeuren. Weet je, en tegelijkertijd... Paulus en ik, daar stoppen we niet... Paulus wijst Timotheus vanuit zijn eigen voorbeeld, vanuit wat hem gebeurt, is heel duidelijk die weg achter Jezus aan. Als mede gekruisigde. Maar alles, alles wat je nodig hebt om die weg te gaan, heb je bij voorbaat al gekregen. Christen zijn begint traditioneel met de doop. En als je gedoopt wordt, dan gaat het ook niet om die warme deken van de christelijke cultuur. Maar dan word je op de weg gezet, achter Jezus aan. Maar het is, voordat jij ook maar één stap zet op die weg, krijg jij van God hele, hele grote belofte mee. Dat Hij jouw vader wil zijn. Dat Hij je draagt. Dat Hij met open armen op je staat te wachten. Dat Hij je leven regeert. Je mag weten... Dat je in alles verbonden bent met de dood en de opstanding van Jezus. Dat een nieuw leven in jou groeit en zal overwinnen. En dat die God in zijn geest in jou wil wonen en met jouw leven aan het werk wil gaan. En jou helemaal nieuw gaat maken en elke stap die jij zet zal leiden. Tot het vol is en nieuw. Die grote belofte heb jij bij voorbaat al ontvangen. En daarmee heb je alles wat nodig is om die weg te gaan achter Jezus aan. En Paulus stopt niet bij die opmerking, deel in het lijden als een goed soldaat. Maar hij gaat door en hij laat zien hoe hij God heeft leren kennen. Juist in het lijden. En dat is mooi ja, als je uh, uh, kinderen hebt. Dan komt er altijd zo'n moment als je over God hebt wat kinderen zeggen. God God kan alles. En als oudere kan je dan terugzeggen, als je dit stukje gelezen hebt, bijna alles. Want er is één ding, zegt de Bijbel, één ding, dat God niet kan. En het staat in het stukje wat Jano net gelezen heeft. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Toen Jezus aan het kruis ging, liet iedereen, iedereen hem alleen. Niet alleen Petrus verlogende Jezus. Iedereen verlogende Jezus. Maar Jezus zelf bleef trouw. Wij kunnen hem in de steek laten. Hij kan nooit ontrouw worden. Alles wat wij geloven, alles wat we hopen, alles waar we van houden, is gebaseerd op die trouw van God. En dat is een prachtig zinnetje om uit je hoofd te leren. Zijn wij ontrouw, hij blijft trouw. Want zichzelf verlogen kan hij niet. Hoe dieper dat zinnetje indaalt in je leven... hoe groter jouw passie voor Jezus wordt... en hoe meer bereid je zult zijn om te delen in het lijden... als een goed soldaat van Christus Jezus. Drie toepassingen om, uh, om mee naar huis te gaan. Nou, De eerste heb ik eigenlijk al gegeven... Die kleine gedichtjes van Paulus. Zo van hem zelf of ze van hemzelf zijn of dat het gewoon bekende liederen waren toen. Maakt niet uit. Maar dit is een vers. Waarvan, waarvan je nou wat helpt als je het uit je hoofd leert. Wat, wat ook zo'n cadans heeft dat het in je hoofd kan blijven zitten. Zijn wij ontrouw, hij blijft trouw. Want zichzelf verloogen kan hij niet. Dat is de eerste uitdaging. Leer het uit je hoofd. Tweede. Um, wij zitten, wij zitten midden in een verkiezingscampagne. Janno had het al gemerkt. Uh, wij zijn niet gewend om in de kerk stemadvies te geven. ga ik niet doen. Um, want, want hoe diep het geloof ons ook samenbindt... politiek kun je daar uh, andere keuzes maken. Maar ik wil je wel die vraag meegeven. Want ik denk dat je geloof wel degelijk iets te maken heeft... met alles wat je doet in het leven. En die vraag van Paulus, neem die nou eens mee het je in. Deel ik als een goed soldaat... in het lijden van Jezus? Laat ik mijn stem bepalen... door mijn eigen belangen? Of kies ik... voor een ander belang... dan mijn eigen belang? Die vraag mag je meenemen... komende woensdag. Uh, laatste toepassing... dat is eigenlijk een hele brede. Dit, dit is ook weer een preek om over na te denken. Ik wil jou uitdagen om in eerste plaats... naar jezelf te kijken en die vraag te stellen, deel ik in het lijden. Maar ook om je heen te kijken. Waar in mijn omgeving doet het pijn? Is het alleen? Is het, is het verdrietig? Is er onrecht? Waar wordt van mij gevraagd om mee te lijden met het lijden dat ik zie? Zullen we naar God toe gaan? Grote en goede God, we aanbidden u om wie u bent. Om uw trouw tot in de dood. Heer, om al het lijden dat u op zich nam. Heer, juist in deze dagen staan u weer stil. Bij de wonden die bij u zijn geslagen. Aan de buitenkant, aan de binnenkant. Heer, en maak ons verrast. En raak ons. Door de ongelooflijke trouw die u heeft laten zien Heer en uh, laat die trouw en die liefde ons hart veroveren Heer Jezus en we leggen ons verlangen voor u neer ons verlangen om het vuur in ons hart te laten oplaaien om met u verbonden te zijn Heer en, en maak ons sterk om in onze, ons land en onze cultuur de weg te kiezen achter u aan Open onze ogen en verlicht ons verstand om te weten hoe die weggaat en, en wat er van ons gevraagd wordt. Maar recht vooral onze rug op die momenten dat het nodig is. Heer, want, want zonder dat u dat doet en zonder dat u ons vervult, gaat dat niet lukken. Heer, dat is ons gebed. In Jezus naam. Amen. We gaan uh, luisteren naar muziek. Dankjewel Tom. Uh, wij gaan, uh, we gaan bidden. we gaan ons leven voor God neerleggen. En voordat we daaraan toe zijn. Uh, we hebben Peter en Dorien in ons midden. Uh, als jullie willen gaan staan. Uh, die hebben we vaker in ons midden. Alleen vandaag is de laatste keer dat ze er zijn. Uh, want ze hebben namelijk een... Uh, jullie gaan verhuizen. Komende zaterdag naar Amersfoort. Jullie hebben een tijdje in de Veenhaardkerk uh, gebivikeerd. Het was kort. Helaas, maar jullie geven zelf aan dat je het fijn vond hier. En um, nou, wij laten jullie met liefde weer gaan, met, uh, met God zegen. Het is fijn dat jullie hier even aangelegd hebben. Jullie hebben grote dingen met ons mee uh, gevierd. En, um, en nu gaan jullie op zoek naar, uh, naar een andere plek, maar uh, met dezelfde Heer. Dus we gaan voor jullie bidden en voor jullie zegen. Ja, dankjewel. Um, zullen we naar God toe gaan? Goede God. Vader in de hemel, we komen bij u. Heer, en we willen u... Uh, we willen u danken. En prijzen voor wie u bent. Heer, uh, elke keer zijn we weer onder de indruk... van de grootheid... en de bijheid tegelijkertijd. Van uw kracht en van uw trouw. Dank u wel voor wie u bent en we aanbieden u. Heer, en... Uh, we bidden als gemeente samen voor Peter en Dorien. Dank u wel voor uh, de periode dat ze hier onderdeel van de Veenhaardkerk zijn geweest. Voor wat, uh, voor wat we samen met ze mochten vieren. Voor uh, nou, wat we in hun ontvangen hebben. En wat zij van ons mochten ontvangen. En we willen bidden om uw zegen over de vervolg van hun leven. Heer, we willen bidden dat, uh, dat ze een goede tijd krijgen in, uh, in Amersfoort. Heer, dat het met hunzelf, met hun gezondheid goed gaat. Maar veel meer nog, Heer, dat daar ook een, dat ze een plekje vinden in een kerkelijke gemeente waar ze zich thuis voelen. Waar ze weer met broers en zussen met u onderweg kunnen gaan. Geef dat ze ook daar tot zegen kunnen zijn en gezegend zullen worden. Heer, dat willen we bidden. Heer, we bidden op deze zondag speciaal voor Nederland. Heer, we staan voor. Uh, voor verkiezingen en dat, uh, dat roept van alles op en uh, brengt van alles in beweging. Heren, we willen bidden voor die verkiezingen. Heren, en, en daarin vooral, Heer geef dat Nederland een land zal zijn van vrede. Geef dat het een eerlijk land is, een rechtvaardig land. Heer geef dat het een land is waar, uh, waar mensen uh, niet alleen maar naar zichzelf kijken, maar ook naar de mensen om zich heen. Heer, wij bidden uw zegen en uw nabijheid voor ons land. Heer, geef dat er veel mensen zijn in dit land heer, die hun hart en hun leven openzetten voor u. Heer, ook als de kerk kleiner wordt. Heer, zegen al die plekken waar christenen bij elkaar komen. Heer, maar ook daarbuiten. Heer, u beperkt zich niet tot, tot groepen mensen. Laat uw zegen rusten op dit land. Heer, en geef dat het een plek is waar mensen thuis mogen voelen. Heer, wat hun achtergrond ook is. Heer, of ze nou heel lang in Nederland wonen en onzeker zijn. of, of hier nieuw binnenkomen en hun plek nog moeten vinden. Heer, we, we bidden dat Uw trouw, Uw liefde. en Uw hoop. Heer, uh, dat we die in dit land mogen proeven. Heer, we bidden voor onszelf. Heer, geef ons Uw zegen over ons eigen leven, over alles wat ons bezighoudt... of we vol zijn van verlangen en het goed met ons gaat... of dat we twijfelen of op zoek zijn. Heer, u kent ons hart. Heer, geef dat u laat voelen in al die verschillende omstandigheden... dat u ons draagt, dat u van ons houdt. En geef dat we in al die omstandigheden steeds... de hoop mogen blijven voelen. Dat willen we bidden. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik mag jullie nog wat uh, mededelingen meegeven. Um, allereerst, uh, de introductiecursus uh, gaat binnenkort weer van start. Um, de cursus is bedoeld voor uh, mensen die zeggen, ja, ik geloof in, in Jezus, ik geloof in God... Um, en ik vind de, deze kerk, de Fanskerk, wel een hele fijne plek eigenlijk. En ik zou meer willen weten dan wat we daar precies doen. Uh, uh, dus als je denkt van, hey, ik zou je graag aan willen sluiten uh, en je bent nieuwsgierig naar de kerk, dan uh, ben je hartstikke welkom. Uh, onderaan staan ook de, de data dat het uh, plaats gaat plaatsvinden. En mocht je afvragen, welke types doen er mee aan zo'n cursus? Uh, ik doe mee met de cursus. En ze zullen het ook mee met de cursus. Dus ik hoop jullie daar te zien. Niet allemaal, maar mensen die heel vaak in aanmerking komen natuurlijk. Uh, en denk je van, ja, ik wil me opgeven. Dat kan uh, bij Gerberam. Of, uh, ja, bij Gerberam. Ja. Um, Oké. Okay. Um, de Veenart filmmaand is ook bezig. Uh, in de maand maart worden er vier films laten zien op vrijdagavonden. En aanstaande vrijdag is er een film aan de beurt. Uh, er is de daar. is Duits... <laughs> Um, dat is een film over um, uh, ik heb het zelf niet gezien hoor maar uh, ik heb ho horen zeggen het gaat over wat er gaat gebeuren als Hitler uh, in de tegenwoordige tijd terug zou keren misschien een beetje een, een luguber idee uh, het is een, een comedy maar ook zeker met een uh, met een, uh, met, een met, met, met, met, met, met, met een boodschap en uh, ik heb gehoord dat het een aanrader is, wat confronterend maar ook heel erg uh, laat nadenken over over ons, over, over, over de maatschappij. Dus uh, aanstaande vrijdag om 8 uur, half negen? Half negen. Aanstaande vrijdag. Um, dan, we geven elke uh, week als uh, kerk een bloemetje weg. Hij staat hier mooi uh, uh, al klaar. Uh, en die wordt gegeven aan iemand of een instantie uh, die wel wat be bemoediging kan gebruiken. Of juist een felicitatie. Uh, en deze week gaat hij naar mevrouw Treur. Mevrouw Treur is uh, 93 en woont uh, in de Kom, een verzorgingstehuis. Uh, um, en uit haar woning is een portemonnee gestolen. Uh, vorige week heb ik gehoord. Uh, natuurlijk heel erg vervelend, heel naar. En zelf heeft ze ook best wel veel last van. Um, dus om haar te bemoedigen, gaat het bloemetje naar haar deze week. Uh, en als laatste, het collectedoel van deze maand: uh, Pasen live tour. Um, dit is een hele gave uh, voorstelling. Uh, die wordt georganiseerd op 8 april. En daarin wordt het Paasverhaal op een eigen tijdse manier verteld. Um, heel erg laagdrempelig, dus ook goed om mensen mee te nemen die je kent die het leuk zouden vinden. Um, een enorm spektakel, wordt heel professioneel aangepakt, dus het uh, kost wat geld. En daarom wordt deze maand hiervoor gecollecteerd zodat iedereen uh, die wil komen, kan komen. Um, dus daarvoor is de collecte uh, deze maand. Na de collecte zingen we nog uh, uh, een lied. En dat zal Gerbrand uh, de zegen geven. Nog een uh, fijne zondag. We gaan uh, nog één lied zingen. En ik wilde voorstellen dat uh, het eerste couplet door de mannen gezongen wordt. Ik zing daarbij ook wel mee. En dan uh, het refrein Met z'n allen. En het tweede couplet, uh, wat begint met. En ik zie al de glans, dat de vrouwen dat zingen. En het is best wel een beetje lastig, want je moet eigenlijk of heel hoog of heel laag. Dus als het dan. Uh, nou ja. Een hele octaaf hoger is of lager, dan maakt niet zoveel uit, maar kies wat bij je stem past. <laughs> Dat is dan wel fijn. <laughs> dus eerst de mannen. Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen, uw liefde drijft de angst uit in mij. Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, ik keer niet om want u bent nabij. Geen gevaren meer met mijn godsted samen. Mij. Zij, voor wie zou ik nog vrede? Zijn, hij is toch bij mij, hij is toch bij mij. Nooit meer, nooit meer alleen. Loop ik door de stormen heen. Nooit meer, nooit meer alleen. Op de berg of in de dalen. Nooit meer, nooit meer alleen. Heer, u laat mij nooit meer alleen. Vrouwen. En ik zal de glans in de verte van het stralende licht... Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn. Is u te kennen al wat ik wil. Ik geen gevaren meer. Met mijn God steeds samen.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 Op de berg of in de dalen, nooit meer, nooit meer alleen. Heer, u laat mij nooit meer alleen. Ja, ik zie dat glans in de verte van het stralende licht. Tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn. Blijf ik U prijzen? Blijf ik U prijzen? Ja, ik zal de glans in de verte van het stralende licht Dan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn.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 Heer u laat mij nooit meer alleen. Fantastisch dat je er uh, dat je er was vanmorgen. Voordat ik de zegen geef, nog, uh, nog twee dingen. In de eerste plaats, je zag een paar keer een uh, flyer voorbij komen van, de, van Young United. Ik dus Even vergeten dat te benoemen, maar 26 maart, zondag 26 maart, hebben we Young United. Dat is een, een jeugddienst, dat doen we samen met Leef. En deze keer is de Young United bij Leef. Er is hier gewoon een kerkdienst, dus als je geen tiener bent, kun je lekker hier komen. Maar we roepen alle tieners op om vooral, uh, om vooral daar te zijn. Uh, tweede... Uh, je ziet een, een kunstexpo om je heen, of eigenlijk je ziet hem nauwelijks, maar hij is er wel. Uh, volgende week zondag gaan we verder uh, met het thema lijden, dan is het, gaat het over li liefde en lijden. En dan gaan we ook extra aardig beteden aan, uh, aan die kunstexpo. Dan zal de Femke, de kunstenares, zal er ook zijn. Dus van harte uitgenodigd om dan weer met ons mee te doen. Maar we zijn nooit alleen en dat is wat we mogen ontvangen in de zegen van God.